Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Blart om met het NOS Journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar gezondheidsklachten... van medewerkers van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Meerdere werknemers zijn door nog onduidelijke oorzaak ziek geworden. Ze hebben last van benauwdheid, hoge bloeddruk en luchtweginfecties. Mogelijk komen die klachten door bodemverontreiniging. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers stelt een onafhankelijke commissie in... die het onderzoek moet uitvoeren. Vorige maand zei het COA nog dat de grond onder het terrein niet zo vervuild is dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. De Integriteitscommissie van de VVD schort het onderzoek naar de opgestapte partijvoorzitter Henry Keizer voorlopig op. De commissie heeft dat besloten omdat Keizer is afgetreden en er aangifte tegen hem is gedaan. De Integriteitscommissie keek naar het handelen van Keizer bij de overname van een uitvaartbedrijf. Hij zou er veel te weinig voor hebben betaald.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 Verder gaan ze ook eerder naar de dokter bij verdachte bultjes. Daardoor wordt huidkanker vaak sneller ontdekt en overlijden er minder mensen dan vroeger. Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen dood door een melanoom. Peter Bos is door zijn collega's verkozen tot beste trainer van dit seizoen in de eredivisie. Bos is coach van Ajax, dat in de competitie tweede werd achter landskampioen Feyenoord. De 69-jarige Co Adriaanse kreeg uit handen van Louis van Gaal de oeuvreprijs. Het weer nog. De bewolking overheerst met uitzondering van het zuidwesten. In de loop van de avond wordt het overal droger. In het weekend meer zon, morgen nog wel kans op een bui. En het wordt dit weekend 16 tot 20 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 40 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Bunschoten... 30 kilometer en uh, samen kost je dat uh, zo'n drie kwartier extra. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Oudekerk aan de Amstel en Maars 17 kilometer file. In de file is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. Leidse Rijntunnel bij Utrecht is trouwens weer open richting Den Bosch. De A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp 15 kilometer door meerdere ongelukken vanmiddag. Vertraging is een half uur. A27 Almere-Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 10, 20 minuten extra.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 Zo, oh, zijn we weer terug. Ik mis iemand die een dansje doet. Ja? Ja. Ja, die blijf je ook nog wel mis hoor. Wat voor Dikkie. En is dit graag een dansje doen. <laughs> nou, dat idee had ik al. Ja, <laughs> precies. Ik probeer Hans ook zover te krijgen dat hij een keertje de dansje laat. Maar. Nee, echt niet. Hij is uh, nee, dat gaat niet zo gebeuren. vol hardon, die Hans. Echt goed hè? Ja. <laughs> nou, Hans begint altijd rustig. Dus uh, we houden het een beetje in die stijl. Hè? Ja, natuurlijk. Blijf zijn programma ook, al is hij er niet. hè? Zo is dat. Hou ons aan het format. Echt wel? There is freedom is freedom without. Try to catch tell battle battles traveling with me Bye. Hey now Nou, ja, helemaal goed. Vrouw Hans, heel trots op je zijn. Sinds 2016 is het project COPD in de buurt in Zandvoort van start gegaan... met als doel mensen met een chronische longziekte te ondersteunen... met professionele zorg en begeleiding... zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. De e-gezondheidsondersteuning is zeer uniek in Nederland... en blijkt preventief te werken wat leidt tot minder ziekenhuisopnames. Initiatiefnemers van het project, de huisarts Peter Paardenkoper... Manager langdurig zorg en wonen bij Amie Gray-Wiskerken en longarts Christian Melisand in het Spaarne gasthuis zijn zeer tevreden over de resultaten. Inmiddels doen in Zandvoort al 60 mensen mee met het zorgtraject COPD in de buurt. Nou, dat is een mooi uh, uh, initiatief toch? Zijn zij nou e-medisch team of zo? Ja, er staat e-gezondheidsondersteuning, dus e-streepje gezondheidsondersteuning. Oh. Nou, nieuwsgierig waar de E voor staat. Ja, geen idee. Uh, misschien is dat wel via uh, internet of zo. Uh, geen idee hoe ze dat... Uh... Ja, weet ja. ik niet. Nee, het is uh, altijd irritant als ze afkortingen niet verklaren. <lacht> ja. En we blijven rustig vandaag. Nou. Tuurlijk. Zo Straks kalm, we zo kalm als een hè? dolle stier. <lacht> when you make things new just by saying I love you. Persoonlijk hoor ik hem toch liever in de Red Hot Chili Peppers, moet ik zeggen. Hoor. <laughs> ja, maar dit was ook ah, niet verkeerd, ja. toch? Had je nog een nieuwtje of gaan we gewoon een plaatje doen? Ah, we gaan nog gewoon een plaatje doen. Nou ah, we gaan dan we straks... gaan we zo meteen tja tja tja die doen. Ja, oké. Okay. Ik hoor liever dit. En dan is het nu tijd hier op ZFM voor de. Tja, tja, tja, wat zullen we weten? Tja, tja, wat zullen we doen? Tja, tja, Wie kan dat weten? Tja, tja, man. Oh nee. Suiet. <laughs> Nou hoor je hem zo vaak. En nog ja, een beetje ja, ja, ja. niet. Oh, ja. Maar ja. je hebt wel een leuke poging gedaan. Ja, dat ik wel. let ook zo lekker op. Hè? Goed, uh, de boerenkool stampot met satésaus. Wat Ja, precies. Een boerenkool stampot met satésaus. Ja, hoorde ik het toch goed. Ja, ik had hem niet zelf kunnen bedenken. Nee, ja, goed, wat ja. hebben we nodig voor vier personen? Een kilo kruimige aardappels. Anderhalve kilo verse boerenkool of 500 gram. Uh, boerenkool uit de diepvries dus. Uh, een ui, zout, peper, een eetlepel vloeibare margarine, een deciliter volle melk, 200 gram satésaus en een rookworst. Stamppot! De bereiding. Pel en snipper de ui. Leg de aardappels en snijd. Huh? Schil de aardappels en snijd ze in stukken. <lacht> <lacht> Leg de aardappels, ja, gaaf hè. Ja, maar dat was in de volgende zin al. Leg de aardappels en de boerenkool met het water in een grote pan... en breng die op een matig uh, hoog vuur aan de kook. Laat de boerenkool ongeveer 10 minuutjes slinken... en haal dan de rookworst uit de verpakking en leg deze bovenop de aardappels. Laat vervolgens het geheel circa in 15 minuten nog zachtjes gaar koken. Neem de rookworst uit de pan en houd deze warm onder de deksel. Pak vervolgens en de gesnipperde ui... In de margarine en bereid de satésaus volgens de aanwijzing op de verpakking. Giet vervolgens de aardappels en de boerenkool af en stamp ze fijn met melk, ui, peper en zout naar smaak. Schep de stampot op de borden en maak deze af met de rookworst die u er in plakjes bovenop legt. Serveer de satésaus apart in een bakje. Ja, ja, dat, dat uh, lijkt me verstandig. Maar goed, satésaus bij stampel. Ja. Ik had hem echt niet zelf kunnen bedenken. Nee. Wat geweldig, hè? Zo kom je ja. nog eens wat tegen. Je kan het trouwens ook serveren met uh, iets van mosterd of piklillisaus. Oh. Dat vind jij wel lekker. Maar of dat lekker is op de boerenkool? Wij eten het meestal met blokjes vet daar. Lekkerder. Ja, beter. Ah. Ja. Nou, haal dat... Uh... Dat gedroogd. Ja. <laughs> Ja, normaal gesproken lees Hans dat voor... en zit dat gedrocht al bij Toet op schoot. Maar goed. Um, um, toetje, kom maar. Hallo. Hallo. Waar is Hans nou? Die is vies. Vies? Ja, niet hij, lekker. Oh ja, opa. Ja. Had hij met buitenspel in de, in de poep getapt? Ja. Oh, was je dat? Hij had heel veel gedronken gewoon. Oh. Nou is hij een beetje misselijk. Oh, hoofdpijn... Ah, oh, ja. Maar ik, ik dan eh, wil ik wel een toetje waar die beter van wordt, hoor. Noem maar. Oh, ja. Wacht even. Oh, ja, maar ik wacht even. Worteltjes staart. Ja. Want worteltjes zijn gezond, zegt mama altijd. Ja. Dus oma Hans, die voor jou, hè, ja. worteltjes staart eten. Voor en je lekker. het weet, heeft hij geen heel meer nodig ook dan? Ja, het is idee. Maar die, die, die, die het muziekje heb je wel, hè? Wat heb ik? De muziekje van mij, oppr Ching. Ja, die heb ik. Ik heb ook nog andere muziek, moet je maar ja? horen. Ja. Oh, leuk. En uh, doei. Na dit goedkope trucje, dan hebben we iets van huishoudelijke aard. Hè? Althans niet dit huishouden, maar huishouding. Moeilijk! Ah, dat is echt moeilijk. Gewoon nog een keer. Doet Hans ook altijd. heeft ja? helemaal niks. Nee. Zeg, doe doe nee. eens. Wat? Nog eens een keer. Wat nog een keer? Nou, wat je net wilde zeggen, maar waar je niet uitkwam. Ja, dan, ben, dan ben ik alweer vergeten. Ja, tuurlijk. Mededeling van huishoudelijke aard, maar dan andere huishouden. Wat jij zegt. Ja, precies. Goed, um, uh, het ging dus over het uh, wijzigen van het ophalen van het huisvuil. Want volgende week donderdag is dat Hemelvaartdag. Uh, dat is 25 mei dit jaar. En dan wordt er geen huisvuil opgehaald die dag. In plaats daarvan wordt het huisvuil van die wijk op vrijdag 26 mei opgehaald. Dus uh, een dagje later je bak naar buiten. Ja, je bak. Ja, de grijze bak. Een grijze bak. Goed om te weten, toch? Ik, dacht, ik denk, meer ik denken wat voor het publiek staat er allemaal langs de kant maar dat zijn ja, gewoon het zijn gewoon grijze ja. bakken Polyco's. Ja. Alles alleseters ja ik denk nou, allemaal van die in grijze regen ja zeg maar niet <laughs> vieze mannen dit. Ja. Weerbericht doen? Ja. Zandvoorts Weerbericht. Opzetten van. <laughs> Geweldig, hè? Het weerpraatje van 19 mei 2017. Het is vandaag overwegend bewolkt geweest... en vanmorgen was er wat, wat lichte regen en motregen. Vanmiddag was het droog met uh, verlaten vandaag enkele opklaringen. De zuidwestenwind waaide matig tot krachtig aan zee... en de temperatuur steeg ongeveer naar 17 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De stevige zuidwester neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar zo'n graad of 9. Morgen, de eerste circuitdag, zijn er flinke perioden met zon en blijft het op een lokale bui na droog. De zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar zo'n graad of 17. En namorgen is het dan zondag en ah, de jo. tweede dag wordt het gewoon weer droog met geregeld zon en oplopende temperaturen. Maandag en dinsdag zorgt een hoogte laag voor flinke buien met dan ook weer dalende temperaturen. Het is de verwachting voor Kennemerland en Haarlemmermeer dat er naar veel weerbericht kan je vinden op de Alpenweerman.nl. Goed, dat was nog even uh, een extra. Uh, We zei je nou hoog laag? Zei je dat dan? Een hoogte laag. Hoogte laag. Ja. Ja, ik ben geen weerman, dus ik kan het ook niet uitleggen. Dan moet je Rico Schreuder even contacteren. Yeah. Die weet dat. Yeah, yeah, yeah. Ja, maar um, het weekend wordt gewoon overwegend droog en nog gewoon lekker weer ook. Precies, Stop, dat is top. het meest belangrijke. En de rest van die hoogte laag en zo, <laughs> dat brengt je helemaal in de war, hè? Geestelijk. Ach, jongen toch? Geestelijk ben ik een wrak nu. Nou, kom erop met uh, George Mike. Je nieuws. <laughs> het nieuws is dat jij een mopje gaat vertellen. Ga je een mopje vertellen? Ja. Oké, okay, nou, even denken. Er um, is dus een vliegtuig richting Madrid. Mm -hmm. uh, staat er plotseling in het vliegtuig vanuit de, uh, de economy class, daar sta, sta, sta, staat er een mooie blonde vrouw op. Okay. Loopt naar de first class, gaat daar zitten. Dus de steward die kijkt er zo eens naar. Die, uh, loopt naar de toe. zegt, je uh, mag hier niet zitten, u heeft een ticket voor de economy class. En de mensen ik ben blond. Ik ben mooi. En ik blijf hier zitten. Ja, dat ja, is weer zo'n Dus ja, die stuur, die kijkt er zo eens aan. En die meldt dat zo eens in de cockpit. Die ko koopt, nou, ga wel even kijken. Dus die gaat naar de, uh, dat blondje toe. Zei, Sorry mevrouw, u, u, heeft, u mag hier niet zitten. U heeft alleen maar betaald voor economy class. U mag echt niet in de first class zitten. Het blondje. Ik ben blond. Ik ben mooi. Ik ga naar Madrid en ik blijf hier zitten. Dus, ja, dus die loopt naar die piloot. Die kijkt eens dus naar die piloot. En die piloot zegt, laat maar maar even. Die loopt naar het blondje toe. Fluistert wat in de oors. Ze staat op. Woep. Terug naar de economy class. Dus die stuurt en die kooppiloot piloot die zit naar dat keizer. Wat heb je nou tegen haar gezegd? Nou, dat de first class niet naar Madrid gaat. Ah, echt blond. Geweldig.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 raak je dan in paniek of niet? Oh nee hoor. ik zeg gewoon nee? dat ik even niks heb. Heb je even niks? <laughs> nee. Ja, en nu? Ja, jij, jij zegt altijd, joh, ik heb zat mopjes. Ja. Dus je, je, uh, kom maar door. Oh, Nou, nou, eerst deze doen. Ah, ja, yes, zo kan ik het ook. The fortune queen of New Orleans is brushing her Zo ja. maar over liefde, geweld, moord. Hoe, hoe, hoe, hoe. Ah. Ja, dat maakt nogal indruk. Ja. Dat je ook erbij. Goed. Um, ik zat zo eens even te kijken naar de evenementen in Zandvoort. Maar het is weer echt een super gezellig en leuk en druk weekend... wat er voor de deur staat. Ja, ja, ja, ja. Om zoveel ja. te doen in het dorp. Ik bedoel, niet alleen op het circuit natuurlijk. Onze Max die is daar. Um, maar ook in het dorp zelf. Ik bedoel, er is uh, 20 mei, dus morgen... Uh, is er op het Badhuisplein in Zandvoort een Free Summer Festival? Um, geniet op de avond van muziek, food trucks en drinks. Fijne deuntjes met de Q on trumpet. Vincent, Dave Roelvink. Ja, ja, Dave. En de Zandvoortse DJ Hitro. Die zorgen voor leuke muziek. De heren van Fijne Deuntjes zorgen voor de summer vibes. Okay, dus. Uh, ja, Dave Roelvink uh, komt? Roof, dus er komt nog ook. een oproep voor rotte eieren en rotte tomaten. Oh, dat is vals wat je nu doet. Ja, waarom? Nou, dat is niet netjes. Nee, uh, hij doet hartstikke zeg, zijn best. Zeg, en hij kan echt gewoon. Ik zeg, er komt vast nog een oproep voor. Mm -hmm. ja. Maar uh, goed, uh, straks meer. Ja, uh, als zijn vader maar niet komt, is hij heel zwijmroek. Bro, uh, muziek. <laughs> hmm. Dus als ik het goed begrijp... als ik zeg Dries vind ik in een gele zwembroek... dan krijg eh, jij dat beeld oh, niet dat meer uit nou je uit hoofd vandaan. Oh, je bent echt gemeen vandaag. Zo, dat hij zo... Hè? Roel? Floor ja? van Erp. De dirigent met ingang van 1 januari 2016... is Floor dirigent van de Whale City Sound... als vervanger van Martijn Hoeksema. Na zijn kandidaatsexamen muziekwetenschap... trok het podium hem toch meer aan dan de studeerkamer... En ging Floor van Erp orkestdirectie direct studeren aan het Utrechts Conservatorium bij David Porcelein en Kenneth Montgomery. En dit gaat allemaal over Classic Concerts, want dat is om, op 21 mei in het dorp om 15.00 uur. Oké. Okay. Dus uh, ook daar is nogal wat te doen. Dus, uh, straks maar, uh, waar uh, in het dorp? Uh, classic Concerts, dat, is, um, dat staat er nu even niet bij, maar volgens mij is dat gewoon in de, in de kerk, in de Protestantse kerk. In de Protestantse kerk, ja. Dus okay. uh, zondag om 13 of 3 uur. Smiddags, 1500 uur. 1500 uur? Ja, Bij 1500 uur. Dat ja, ja, duurt lang, hè, zo'n concert? Nou, hè. Close your eyes, give me. Me dames het gekweel. <laughs> de Bengals zijn dit, toch? Ja. ja. Die zien het er lekker uit om boos te zijn. Is dat zo? Ja, ja, ja, ja dat, ik zeg, dat ik zoiets heb van... Nou, nou daar wil ik wel een, rot, een beschuit tegenaan gooien. Ja, precies. En dan vooral beschuit eten. Right. Um, um, er is zondag weer een rommelmarkt. Dus ga je niet naar het circuit... en ga je niet naar de Classic Concerts... dan kan je altijd nog naar de Krocht. Want daar organiseert On Air Events... Uh, een rommelmarkt in wordt. 21 mei dus, zoals ik al zei. En dat is vanaf 10 uur tot smiddags 4 uur. De toegang is gratis. Uh, op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden. Alsmede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, kleding enzovoort. De bar van het Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u uh, voor, tijdens of na uw aankopen... een heerlijk kopje koffie, een drankje en of een broodje kunt uh, verkrijgen... Um, er zijn zelfs nog een aantal plekjes vrij om je spulletjes te verkopen. Althans, dat is uh, mijn informatie op dit moment. Ik weet niet of dat werkelijk zo is. U kunt u opgeven via het uh, e-mailadres rommelmarktzandvoort.gmail.com. Dus uh, wie weet, tot zondag. Jij ja, mag nu weten. En als je rommel wil zien, dan kom je gewoon naar ons toe. Ja, dat kan ook nog wel. Ja, ja. <laughs> het is wel een zootje, hè? direction. <laughs>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 Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, Deja que te diga cosas Despacito, ik para que te acuerdes si Despacito, no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, Eso heb yo sé que estás een Llevo tiempo intentando.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 Als dit nu hoor, dan uh, zie ik zo uh, die drie vroeg in zijn geel als weinig staan. nou toch op, <lacht> gadverdarrie. Wat ben je toch een vervelend ventje af en toe. Ah, wel lief. Hou het nou gezellig, joh. We zijn zo goed bezig. Ik bedoel, um, zelfs Hans zegt dat. Oh. Hij zegt, um, hele gezellige uitzending, complimenten, jullie missen een zieke niet. Dus ben ik al heel boos gereageerd met, uh, en of we jou missen. <lacht> ik heb nu op hem geschoten, dus ik mis hem niet. Nee, maar ik vind het heel lief dat hij meeluistert. Onze zieke kip, dus... Uh, Wetenschap, oh. jongen. Maar dan, um, ik wil er dan nog even hebben over volgende week. Uh, 26 mei, dat is een vrijdag volgens mij. Um, van twee uur s middags tot acht uur s avonds uh, is er een Ibiza-markt on tour. Het is en als speciale gast, drie Roelvind in een gele zwembroek. Hé, hey, jij zou mij niet meer uh, onderbreken tijdens mijn verhaalje. Oh, dat haaltje. is ook zo. Ja. Oei, sorry. ga je schamen in een hoekje. Nee, ga me niet schamen, ik ga je haar van. De Ibiza-markt on Tour is geïnspireerd... door de hippe markten van het eiland Ibiza. Door, or door het organiseren van Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt hip en happy events het Ibiza-gevonden Zandvoort aan zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod... van producten wat gerelateerd is aan Ibiza... zoals de lifestyle, de fashion, jewels, beauty... maar ook voor een lekker drankje, hapje en de Ibiza-sound. Nou, helemaal gezellig, toch? De entree is gratis, um, dus zoals al gezegd op het Badhuisplein. Ik uh, ga er speciaal eentje voor uh, Hans draaien. Helemaal leuk. Ja. Meekijkers op internet. <lacht> uh, het lichamelijke geweld, wat mij is uh, toeg toegedaan, aangedaan. Uh, toegedaan ook zelfs. Ja, mm. aangericht. Uitgericht. Mm. opgericht. Uh, nee, ze wilde graag dat ik een, uh, uh, uh, een gilletje deed. Maar ah, dat... je zei zo lief, oh baby. Want um, uh, je uh, droeg dit op aan Hans. Ja, was voor Hans. Namens jou. En dan is het... Oh, ben my tender kiss, ja. Don't leave me this way. Ja. Sinds wanneer zoenen jullie? Ja, sinds wanneer niet. Ja, yakiba. Dus. Maar goed... Um, Ik uh, wil dat hij beter wordt, toch? Dan ja. moet je niet door zo'n <laughs> dingen gaan draaien. Maar uh, we zijn er uh, een soort van doorheen. Ah, en toch hebben we je gemist, hoor Hans. Echt wel. Zeker weten. Ja. Snel beter worden. Nou. En uh, dan zien we elkaar volgende week weer Precies. Toch? En ja. uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Ja, goed weekend allemaal. Heel en en vraag tot uh, ik ben de volgende week donderdag. En ik vrijdag weer. Goed weekend. Goed ziens. Tot ziens. Dag.